Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, het is weer een nieuwe uitzending van Vrijheid Radio. En vandaag hebben wij een hele speciale gast... Die gaat ons zijn visie geven op uh, Prinsjesdag. Dat is niemand minder dan Twan Manders van de Libertarische Partij. Hallo Twan. Hallo, dank je de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Uh, wij zijn zeer vereerd uh, dat u hier uh, bij ons in uh, onze, on onze virtuele kroeg Libertaria bent. We hebben nog twee andere sidekicks. Dat zijn uh, Kim Winkelaar. Hallo Kim. Hey, goedenavond Johan, goedenavond Twan. En, uh, ja, Daniel. Daniel, de Lenteman. Ja, goedenavond, heren. Ik ben uh, werkelijk niet uit die koek weg te slaan hier. <laughs> nee, nee, nee. Gelukkig maar. En uh, Henk is er ook, hè, maar dat komt zo meteen voor het speciale uh, tussenstuk met de uh, Lenteman en Henk. En Henk, uh, die is aan het infuus van de, de biertap, Want die, die wil op zijn eigen wijze, uh, zeg maar, de, de, ja, de troonreden verwerken. Maar ja, goed, uh, Lenteman die gaat zo meteen uh, Henk proberen te overtuigen van het uh, libertarisme. En daar gaan we nu uh, gewoon even naar luisteren. En daarna hebben we dan uh, Twan Manders. En helemaal aan het eind doen we nog even de libertarische agenda. Maar eerst, journal live, de lijn. Journal live, snuit de lijn. Ja, we hebben net Henk even van het bierinfuus afgehaald. En dat lijkt ons echt een meer dan uitgelezen kans om hem lid te gaan maken van de Libertarische Partij. Henk, uh, hoe is het met je? Nou, ik ben weer op pijl. Ja, uh, wat uh, vond je van het, uh, van het idee van de, de, de troonrede? Totaal niks van meegekend. Uh, ja, nee, dat klopt. Want je lag aan het bierinfusen. En dat zal zeker niet zonder reden zijn geweest. Uh, en dan zal ik je toch uh, uh, een directe poging moeten gaan wagen. je te overtuigen van het uh, libertarische gedachtegoed. En ik begin gewoon even. Hollandse school, marketingstaal. Henk, hou jij van vrijheid? Wat, uh, wat was dat, die lip-lip uh, uh, lip, uh, waar je het net over had? Uh, Henk, hou jij van vrijheid? Ja, nee, vrijheid is mooi. Precies. Uh, zou jij willen dat de overheid uh, uh, geld van jou afpakt? Uh, nee. nee, dat heb ik liever niet. En dat doen zij wel, Henk, onder dwang van geweld. Want als jij geen belasting betaalt, dan weet jij hoe laat het is. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is niet leuk wat ze dan doen. En wat doen ze dan, Henk? Wat doen ze dan? Dan uh, staan er zoveel agenten uh, aan je deur. dat de belasting volgend jaar alleen maar hoger kan worden. Precies, Henk. En uh, er is dus een partij in Nederland uh, die zegt: van uh, wij willen eigenlijk gewoon geen belasting meer. Ja, meen je niet? Ja, en uh, voor zover ik uh, net heb gehoord toen jij aan het bierinfuus lag. Een beetje doorgerekend, is het ook nog eens mogelijk om de overheid uh, tot een uh, niveau te reduceren, waardoor uh, er inderdaad geen inkomstenbelasting meer hoeft te worden geheven? Nou, nah, dat geloof ik niet. Wat uh, zijn jouw geloofsbeperkingen uh, beperkingen in deze ja, ja, men is nu zo gewend aan het roven, dat, uh, we, dat zou we nog wel een tijdje voor uh, willen uh... borduren. Nee, ja, dat is duidelijk. De gevestigde politieke orde die, uh, gaat daar niet mee ophouden. Maar er is nu een politieke partij die zegt, wij willen dat anders doen. En wij willen, dat, uh, wij willen die statement maken naar, uh, ja, naar Nederland. Nou, nee, dat klinkt te mooi om waar te zijn. Um, ja, uh, ik denk uh, persoonlijk ook dat er wat ha haken en ogen aan zitten om uh, dat uh, uiteindelijk te realiseren echter uh, uh, ben je al voor plan lid te worden? nee nee. Uh, waarom niet? ja het niet echt als <muchters> reëel ik denk uh, gewoon Baten. Voor de rest gooien we Nederland in de verkoop en uh, we fixen onze shit wel. Dat klinkt toch goed? Ja, maar wie gaat ons opkopen dan? Uh, de hoogste bieder. Ja, ja, maar die wil dan aan ons verdienen. Nee toch? Ja, daar verkopen ze toch dingen. Daar heb je wel een uh, punt, Henk. Uh, maar uh, ik uh, schakel even over op uh, keiharde NLP Henk, heb jij een andere oplossing? Ja, nou ja het gezeik Vertel jij dan hoe het moet? <lacht> nou, dat weet ik niet ik denk dat het gezeik gewoon op moet houden Nou, dat uh, persoonlijk vind ik dat ook een, een, een bijzonder goed idee <lacht> maar uh, wat zou jou er als Nederlands sentiment van weerhouden om lid te worden van een politieke beweging... die zich openstelt voor niet de mening van mensen, maar voor de mensen zelf? en Een eigen inbreng daarin te leveren. Klinkt dat nog een beetje als uh, iets waarvan je denkt van, nou, daar zou ik nog wel bij willen wezen? Uh, nou ja... Je bedoelt uh, dat ik dan, zeg maar, Achmed uh, van twee deuren hiernaast uh, kan laten uh, deporteren. Ja, bijvoorbeeld een beetje inspraak, een beetje stemmen... een beetje kijken naar uh, economische rendabiliteit van het individu. En uh, op basis daarvan gewoon de maatregelen te nemen. Want ja, als Ahmed niks heeft om op terug te vallen... dan verdwijnt hij natuurlijk vanzelf, of niet Henk? Ja, en anders helpen we het er gewoon... Uh busmaatschappij voor oprichten? De markt in actie. Dat uh, gaat helemaal goed komen. Ik, uh, ik, ik, ik bemerk toch een redelijk cynische teneur van het Nederlands sentiment... Uh, richting het libertarisme. Terwijl ik vind, persoonlijk Henk... als wij uh, tot een overeenkomst komen... jij koopt iets van mij, we doen iets voor elkaar... Is daar een verschil in? Op het moment dat jij iets van mij koopt en ik ben een professioneel of een geregistreerde rechtspersoon die dingen mag verkopen, dan gaat de staat daar in één keer geld van vragen. Terwijl als ik gewoon een klusje voor jou doe en jij hebt een klusje voor mij, en we ruilen ook nog twee dingen, dan heeft de staat daar sowieso geen vat op. Ik vind dat toch wel wat hebben. Gewoon... Het beginsel dat mensen vrij zijn om uh, hun diensten en goederen te ruilen met elkaar. Op welke manier dan ook? Willen we het met knopen van een jas doen? Is het goed? Willen we het in natura doen? Is het goed? Willen we het volgens een bepaalde monetaire uh, instantie doen? Is dat goed? Maar er is alvast de vrijheid om te kiezen van ruilmiddel. Is, is dat niet iets wat het libertarisme dan toch een boost geeft dat Henk zegt... Uh, ik ga even lid worden... Nee. Waarom niet? Nou, je hebt helemaal gelijk als je zegt... Uh, van uh, Moet de overheid nou bij elke ruil en bij elke dienst een, een, een, uh, ja, uh, geld uh, vangen? Ik vind van niet, want uh, daardoor kreperen uh, ja, uh, soms mensen. En uh, ja, het is dus uh, prima als uh, de belastingen uh, omlaag uh, gaan... Maar wordt, het, wordt dan de, de dingen ook nog wel gedaan? Hè? Dan kun je nog particuliere dingen laten ondernemen. Maar ja, dan gaan mensen in één keer uh, winst uh, willen maken. Zit uh, oma nog steeds een hele dag in haar poepluier? Ik vraag me af of dat werkelijk zo is. Omdat uh, in uh, sectoren waarin een bepaald dienst wordt geleverd... en iemand uh, krijgt daar... een niet alleen de financiële genoegdoening uit, maar ook een genoegdoening van iets wat hij wat zijn passie is. Stel, ik vind bussen fantastisch, ik ben echt helemaal fan van bussen en ik wil een vette busmaatschappij hebben met uh, allemaal verschillende bussen. Weet je wel, gewoon echt mooie modellen die gewoon. Waar je gewoon echt, ja, dat je, je gepimpt voelt als je erin stapt. Gewoon zo van: oké, okay, ik, ik vind antieke bussen, ik, ik ga allemaal die bussen en ik zet ze op gas, weet je. Want ik maak gewoon echt een karakteristieke busmaatschappij en ik ga mijn diensten verkopen. Uh, ja, waarom zou zo iemand nog, nog geld aan een overheid af moeten dragen voor, voor, voor zo'n creatieve explosie? Uh, nou ja, dat hoeft ook niet. Maar uiteindelijk zijn de bussen minder gaan rijden. omdat er uh, winsten uh, gemaakt moesten worden. Ja, maar de, de bus zou denk ik ook geen verliespost hoeven te zijn. Nee. Mits het hele gebeuren creatief wordt ingericht. Ja, en als ze uh, überhaupt gaan rijden. Dat is uh, dan vooral de belangrijkste voorwaarde. En dat een beetje aangepast op de moderne tijd. Zo van wanneer gaan we waar een bus neerplempen uh, voor mensen. Ja, het is... Uh... Ja, en uh, nou, dan oh. heb je dus zeg maar... Ja, je hebt echt geweldige ideeën hoor. Uh, minder belasting en uh, inbrengen bij uh, politieke partij, et cetera, et cetera. Nee! Het is een politieke partij. En wat ga je dan krijgen? Dan gaan ze naar Den Haag. En laatst hadden we nog uh, Pim Fortuyn. Die is dood. Wat prachtige ideeën is dood. En nu Geert Wilders... Uh, nou, zeg maar, had ook een mooi idee: hè? grenzen dicht, et cetera, et cetera. Maar die moeten dan ook compromissen sluiten. Er is iets in Den Haag wat een soort zwart gat is, waardoor je al je idealen gewoon overboord kunt zetten als het ware een allergtoon. Snuit hier aan tafel aangeschoven is Twan Manders van de Libertarische Partij. Twan, ja, hoe is het? Uitstekend. Van de week had je Tom Palmer als spreker bij de, bij de Libertarische Partij. Ik weet niet of dat of het nog een hoge opkomst was. Ik denk dat we elkaar iets van 30 mensen zijn gekomen. Oh, Oké. Okay. Zijn er binnenkort nog sprekers waarvan je zegt van nou, mensen, kom erbij? Ja, Tom Palmer spreekt trouwens op dit moment in Gent. Er is daar een bijeenkomst van het Rothbard Instituut. Een, een, een, een symposium. Mm -hmm. Dus wie Tom Palmer heeft gemist, die kan als hij heel snel naar Gent gaat, daar nog uh, morgen spreken. Waren er hele interessante dingen die hij vertelde? Um... Nou, een van de dingen die hij uh, verteld heeft uh, op uh, maandagavond in Den Haag... dat ging over de verzorgingsstaat. Zijn uh, speech heette uh, After the Welfare State. Mm -hmm. Daarin heeft hij uh, uitgelegd uh, waarom de, de, de zorgingstaat onhoudbaar is... Hij heeft ook uh, met, met cijfers uh, laten zien dat het uh, probleem uh, is dat er steeds meer mensen uh, in het loket uh, staan om geld op te halen, zeker met de mensen die het uh, gaan brengen. Zodat het onhoudbaar is. Hè, mm -hmm. Dat het uh, vanzelf een keertje moet leiden tot Griekse toestanden. Yeah. En dat uh, het daar verstandig is om, uh, om dat niet af te wachten, maar al eerder in te grijpen. Uh, dat, was, uh, dat was een boeiend verhaal. Dinsdag heeft hij uh, het gehad over de moraliteit van het kapitalisme... ...waarin hij heeft uitgelegd dat uh, het kapitalisme niet alleen maar een, uh, een systeem is... ...dat, uh, dat leidt tot uh, veel welvaart en welzijn uh, en geluk... ...maar dat het ook een systeem is dat uh, consistent is met, uh, met, een, met ethische beginselen... ...zoals het zelfbeschikkingsrecht. Uh, en wat hij ook heeft verteld, uh, of laten zien, dat is dat er ook een hele sterke correlatie is... Uh, tussen uh, economische vrijheid enerzijds en uh, welvaart, welzijn en geluk anderzijds. Dat uh, heeft, heeft is, is, is dat te zien van een onderzoek van de Fraser Institute uh, waaruit, dat, uh, waaruit dat bleek. En uh, ik heb daar zelf een keertje een, seminar, een online seminar over gegeven uh, onder de titel Hoe kleiner de staat hoe beter het gaat. Mm -hmm. uh, dat is uh, te vinden op de, op de website van, uh, van de Libertarische Partij. Ja. En uh, uh, wat ook interessant is om even te vermelden, is dat uh, afgelopen dinsdag niet alleen maar bijzonder was vanwege uh, Prinsjesdag, maar ook omdat uh, de Ferry Institute hun nieuwe cijfers hebben bekendgemaakt. Okay. Dus een annual report van 2013, dat, uh, dat is nu uh, gepubliceerd. En dat betekent dus ook dat, uh, dat we nu weer weten uh, wat, wat, wat de laatste verhoudingen zijn. Hè? Wat, wat nu de, de vijf meest uh, vrije uh, Economieën van de wereld zijn. En uh, nummer 1 staat nog steeds uh, Hongkong. Dat okay. al jarenlang het geval uh, is. En op nummer 2 staat uh, nog steeds uh, Singapore. Maar daaronder uh, komen nog wel eens wijzigingen voor. En dat is uh, nu ook het, uh, het geval. Op nummer 3 staat uh, Nieuw-Zeeland, nummer 4 oh. staat Zwitserland. En op nummer 5 staat de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is uh, nieuw. De, die andere. Nieuw-Zeeland en Zijnland, die scoren altijd al vrij hoog. Mm -hmm. Maar de Emiraten die, uh, die zijn dus uh, doorgestoten naar de top uh, vijf. Okay. En uh, dat is uh, ook interessant omdat uh, de Emiraten een land zijn met uh, extreem lage belastingen. Er is oh, geen okay. inkomstenbelasting, er is geen vennootschapsbelasting, er is geen BTW, er ja. zijn geen sociale premies, geen schenk- of erfbelasting, uh, geen vermogensbelasting of vermogensbelasting, Dat bestaat allemaal niet. Dus uh, dat is uh, heel interessant voor, uh, voor libertariërs natuurlijk. Vooral ook omdat volgens de Wereldbank uh, zij op één naar rijkste land ter wereld uh, zijn. Nederland is flink uh, gezakt. Nederland stond nog niet zo heel lang geleden in de top 10. Er staat nu op de 30e plaats. So. Ook Amerika is uh, flink gezakt. Dat stond vroeger ook in de top 10 en staat nu op de 17e plaats. Yeah. Maar het kan dus altijd nog erger, zoals met Nederland. Hé, hey, maar even kijken, wie, uh, wie komen er binnenkort nog spreken? Nou, de 28 september, dan is de algemene ledenvergadering van de Libertarische Partij. En uh, daar zal uh, Paul Verhaag spreken. Mm -hmm. uh, Paul Verhaag is uh, jarenlang uh, gemeenteraadslid geweest in de gemeente Eindhoven. In eerste instantie voor de VVD, maar de laatste jaren dat hij in de gemeenteraad zat, was dat niet meer namens de VVD... ...maar namens uh, een, een nieuwe partij die hij zelf mede opgericht heeft, die heet Liberaal Eindhoven. Uh, Paul heeft de VVD verlaten uit onvrede over het gebrek aan, uh, aan liberaal beleid. En die nieuwe partij, Liberaal Eindhoven, was een, uh, was een klassiek liberale uh, partij. Dat betekent dat Paul uit eigen ervaring kan vertellen over uh, zijn tijd als gemeenteraadslid... ...en over zijn ervaringen bij het campagnevoeren voor een, uh, een radicaal-liberaal programma... Mm -hmm. En hij kan dus ook handige tips geven aan... Uh, leden van de Libertarische Partij die uh, overwegen zich kandidaat te stellen voor de, voor de gemeenteraad. Dus de 28 uh, september is dat. Ik heb begrepen in het oude Tolhuis. Dat is in Utrecht, uh, geloof ik. Dat klopt. En daar kan uh, iedereen uh, komen, ook als je nog geen lid bent van de Libertarische Partij, maar wel interesse Ja, dan uh, ben je inderdaad uh, welkom, maar dan heb je natuurlijk geen stemrecht. Dus dan moet je wel even rekening houden dat, uh, dat je niet stiekem je hand gaat opsteken. <laughs> ja, nou, Dat moeten wij eigenlijk op letten. Maar uh, mensen kunnen <laughs> zich nog wel uh, snel vieren. De website van uh, Libertarische Partij.nl uh, nog uh, snel uh, lid worden en dan, uh, dan is het ook meteen geregeld, hè? neem ik aan. Uh, nee, uh, oh. uh, wil zeggen, stemrecht heb je uh, alleen als je je 14 dagen voor de ALV hebt aangemeld als lid en hebt betaald. Ja, ja. De laatste 14 dagen kun je wel lid worden, maar dan leidt dat niet tot stemrecht? Dat is een regel die we zo hebben ingevoerd om te voorkomen. Dat, uh, dat we ineens uh, op de dag van de AV worden verrast... door een uh, hoop nieuwe leden die zich melden bij de deur... meteen uh, betalen en lid worden... en vervolgens de partij overnemen. Ja, uh, dat, uh, dat er zijn we wel eens, zijn we een aantal linkse groeperingen geweest in Nederland... die dat hebben gedaan. Okay. Met verenigingen die zij, uh, wilden, die zij uh, de nek wilden omdraaien. Okay, yeah. uh, om dat uh, effect te voorkomen... hebben we besloten dat je minimaal 14 dagen van tevoren... ...lid moet worden en moet betalen om stemrecht te hebben op een aantal. Ik snap het. Ja. Uh, zijn er nog Verder... verdere sprekers in de wat verdere toekomst? Uh, volgende maand bijvoorbeeld. Ja. Uh, de eerste dinsdag van... Op dat is uh, dinsdag 1 oktober... gaat er ook weer een lp bijeenkomst plaatsvinden in Den Haag. Alleen de spreker die heeft nog niet definitief uh, toegezegd... maar dat zal uh, als het goed is in deze dagen wel gaan gebeuren. In ieder geval de spreker die, uh, die onder voorbehoud heeft toegezegd... Uh, voor dinsdag 1 oktober is Paul Buitink. Paul Buitink is uh, al jarenlang actief in de libertarische werking. Hij is een aantal jaren geleden gaan werken voor Gold Money. Dat is een uh, bedrijf dat... Uh, ...mensen de mogelijkheid biedt om uh, hun geld om te zetten in goud... ...zonder dat ze goudstaven zelf in hun eigen huis hoeven te bewaren. Je kunt dus een goudrekkingen openen bij Gold Money. En hij is daar ook hoofd Martin uh, geworden. En uh, hij gaat dan wat vertellen over zijn ervaringen... Uh, ...als libertarisch activist uh, uh, en zijn ervaringen bij, uh, bij Gold Money. Maar We hadden het net over het lid worden van de Libertarische Partijen, maar... Wat als je lid bent van de VVD? En dan wil ik even het woord geven aan Daniel. Jij had er ook een aantal vragen over. Uh, ja, Twan, ik, uh, ja, ik uh, kreeg het ook via Facebook mee dat, uh, dat er een opzegservice uh, gestart is uh, van de Libertarische Partij. Voor het uh, opzeggen van je lidmaatschap van de VVD. Dat is natuurlijk een heel mooi initiatief. En ik ben helaas geen lid van de VVD, anders ze ik gelijk gedaan. Maar uh, moet, dat niet, uh, uh, moet dat niet uitgebreid worden? alle partijen. Dat zou kunnen. Maar uh, er zijn, uh, we hebben dat zo gedaan dat heel veel uh, VVD'ers... en ook uh, van mensen die VVD gestemd hebben... heel erg teleurgesteld zijn in de koers die de VVD gevaar heeft afgelopen jaar. Hè? Ja. En de mensen die teleurgesteld zijn in de VVD... dat zijn meestal mensen die teleurgesteld zijn... omdat ze vinden dat de VVD niet, niet liberaal genoeg is. Hè? een te weinig liberaal beleid voert. De VVD belooft uh, lage belastingen een kleinere, kleinere overheid... En de praktijk is uh, exact tegenovergestelde, namelijk een grotere overheid en hogere belastingen. En uh, nou, voor die mensen die om die reden teleurgesteld zijn in de VVD, is er eigenlijk maar één alternatief. En dat is de LP. En uh, dat is een hele grote groep uh, VVD-kiezers. Dus vandaar dat we deze opzegg-service speciaal op de VVD hebben, hebben uh, gericht. Ja, ja, daar kan ik me voorstellen dat dat inderdaad eerst in de, in de uh, hoek van uh, ja, gedesillusioneerde liberalen zijn die, uh, die daarop hebben gestemd. Maar de Partij van de Arbeid uh, staat in de laatste peilingen geloof ik, ook op de halen zetels. Zie jij... Uh, de, een, ja, een mogelijkheid... om ook uh, mensen aan de linkerkant... van het politieke spectrum... die nou eenmaal gewend zijn om wel voor elkaar... te stemmen dan... Uh, om die ook uh, in aanraking te, te brengen... Met, de, de liberta ja, met het libertarische gedachtegoed. Het gedachtegoed van vrijheid eigenlijk. Hè? En non-agressie. Ja, uiteraard. Het is natuurlijk zo dat wij als de LP proberen... om alle... Mensen, en dus ook mensen die in het verleden op linkspartij hebben gestemd, kennis te laten maken, ons gedachtengoed en hen over de streep te trekken. Uh, dat spreekt voor zich en dat, uh, dat lukt ook met enige regelmatigheid. Een, een, een vrij groot deel van de mensen die, uh, die actief zijn in de Libertarische Partij, die daarvoor actief zijn geweest in andere partijen, die komen niet uit de VVD, maar uit D66. Ja. Uh, dat zijn de twee. Uh, uh, als, we, als we kijken naar mensen die actief zijn in de LP. Dan zijn dat uh, voor een deel ex-D66ers, voor een deel zijn het ex-VVD'ers, maar voor een nog groter deel zijn het mensen die bij geen enkele andere partij actief zijn geweest, omdat zij uh, dachten dat politiek niks voor hun was, hè, dat ze zich wilden afkeren van de politiek. Mm. En uh, pas later tot het inzicht kwamen dat uh, het feit dat je uh, het huidige politieke systeem, dat je dat uh, het systeem is waar je niets mee te maken had, dat niet betekent dat je geen mening zou kunnen hebben over. Uh, ...hoe de samenleving uh, kan worden vormgegeven op een betere manier. Uh, en, en dus toch op die manier interesse krijgen in politieke filosofie. Wat overigens wel interessant is... Uh, ...Kim Winkelaar hier even inbreken. Hallo Kim. Er is onlangs een, uh, een enquête geweest uh, door Binnenlands Bestuur. En daaruit blijkt dat ongeveer 30% van de ambtenaren lid is van een politieke partij. Uh, er zijn ongeveer een miljoen ambtenaren... En er zijn ongeveer 300.000 mensen in Nederland lid van een politieke partij. Dat wil zeggen, ja. dus hoe je het ook rekent, dat hmm. uh, vrijwel ieder lid van een politieke partij tevens ambtenaar is. Dat, dat kan niet anders. Ja. Je, je, je nou. kunt niet 30% van de ambtenaren lid zijn van een politieke partij, terwijl maar 300.000 leden zijn. Dus dat betekent dat alle leden van politieke partijen zijn zo goed als, ja, zijn bijna allemaal ambtenaar. Ja, en zelfs voor de, de VVD geldt dat... Uh, zelfs voor de VVD, VVD, VVD geldt dat, gekregen. Ja. ja. Maar ik, ik, ken ook, ik ken ook een aantal VVD'ers die dat zeggen. Ja, ik, ik zit daar eigenlijk allemaal tussen de ambtenaren als ik naar een VVD-vergadering ga. Ja. Ja, dat, is, dat is wel heel interessante informatie, want het betekent dat het land, uh, zowel politiek natuurlijk, politiek is in feite de ambtenarij geworden. De vierde macht. De vierde macht, uh, het heet de vierde macht, of de, de vijfde kolommen, maar goed. Maar die ambtenaren, die hebben dus niet alleen de macht in Den Haag, door allerlei beleidsnotities en weet ik wat ze allemaal doen of niet doen, maar ze hebben ook nog eens de macht gegrepen binnen vrijwel alle politieke partijen. En daarom is. Het is ook niet heel erg verbazingwekkend dat de overheid maar niet wil krimpen. Hè? En ik verwacht eigenlijk ja, een opzegservice. Ik vind het hartstikke een mooi initiatief. Het is, heel, het is natuurlijk een gimmick, denk ik, uh, Twan. Maar als je ziet dat zelfs bij de VVD vrijwel allemaal ambtenaren lid zijn, verwacht ik niet dat die heel snel over zullen stappen naar een liberale partij. Wat is jouw mening daarover? Ja, uh, ik vrees dat, uh, dat Kim gelijk heeft. Ja, er zijn een aantal redenen waarom het vrij moeilijk is om de overheid in te krimpen. Uh, eentje is het feit dat, uh, dat vrijwel al het onderwijs staatsonderwijs is. En dat dus vrijwel iedereen uh, naar staatsscholen is geweest. En hun ouders ook al, hun grootouders ook al. En hun overgrootouders ook al. En dat dus het geloof in de staat met de paplepel wordt ingegoten ja. door docenten die iedere maand een salaris krijgen van de staat. Zoals de oude spreekwoord luidt, uh, dienstbureau, men men etendienstwoord men spreekt. Verder ook het feit dat, uh, dat de staat belasting heeft via de ondernemer, zodat de meeste mensen helemaal niet doorhebben hoe hoog de belastingen zijn. De ondernemer moet dat maar doorberekenen aan de burger in de vorm van hogere prijzen en lagere lonen. Zodat de aandacht afgeleid van wie nu eigenlijk de oorzaak is, uh, wie nu eigenlijk de schuldige is aan die hoge prijzen en laag lonen, namelijk de overheid uh, die bezig is gesteld van nationaal inkomen af te romen. Dat, uh, dat uh, zeg ik altijd als de twee belangrijkste pijlers, waarom uh, het zo moeilijk is om die overheid te ondanks dat heel veel mensen dat wel willen als je ze dat vraagt. Maar wat jij zegt Kim, is het, het, gewoon eigenlijk het, uh, de politieke partijen zijn nagenoeg overgenomen door de ambtenarij en die oh. mensen hebben daar... Uh, ja, maar het, wat mij gewoon te binnen schiet is van in, in hoeverre kun je dan nog spreken van een democratie? Mijn gaat er wel voor naar de stembeurs. Maar als dit zeg maar, ik zou er een speerpunt van maken. Ik zou dat goed onder de aandacht gaan brengen. Want dat is uh, belangrijk. Ik, uh, ik wist dat persoonlijk niet, dat dat zo was. Ik dacht dat er uh, meer ideologie in, in politieke partijen zat. Hoe mank ik het uh, ook kan vinden. Maar als dit het geval is, ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dit zijn gewoon hard cijfers. Dus dat valt verder weinig aan te Er is niks op af te, te dingen, dat is alvast duidelijk. He, ambtenaren zelf zullen natuurlijk beweren dat ze hun politieke overtuiging en hun werk heel goed kunnen scheiden van elkaar. Ja. He, dus, uh, maar in hoeverre dat dan ook de praktijk is. En je ziet het idem dito natuurlijk in gemeenteraden. Ik heb daar wel eens wat onderzoek naar gedaan. ...dat 90% van de gemeenteraadsleden zijn direct of indirect betrokken... ...bij een subsidieontvangend orgaan. Het zijn of ambtenaren, dus die leveren uit de staatsruif... ...of ze zijn bestuurslid bij een, bij een schouwburg of nou, noem het allemaal maar op. Maar vrijwel iedere ambtenaar of iedere gemeenteraadslid in Nederland... ...is ook gewoon betrokken bij het ontvangen van subsidie. Nou, je weet hoe dat gaat in de wandelgangen. De ene wand, de ene wand was de andere... En dus zullen, uh, zullen subsidies nooit ingekort worden. En is dat, dan, is dat dan wat ze bedoelen met de participatiesamenleving? Om even een bruggetje te slaan naar de troonreden. Want um, ja, dus het eerste wat mij opviel toen ik uh, dat ding ging bestuderen, was dat uh, er eigenlijk een heel libertarisch principe wordt verkondigd: we gaan af van de verzorgingstaat en we gaan naar de participatiesamenleving. Waarin van iedereen verantwoordelijkheid wordt gevraagd voor zijn of haar eigen leven. Ja. En dat is eigenlijk, ja, dat klinkt mij zelfs vrij libertarisch in orde. Verantwoording, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Ja, laten we, voor, voordat we daar uh, na, naartoe gaan, laat, er was nog iets over. Uh, voordat we dat bruggetje gaan maken, er was nog iets uh, wat, bes, uh, wat we nog zouden uh, bespreken over de, bij de Algemene Ledenvergadering. over uh, de Europese samenwerkingsverband van Libertarische Partijen. Ja, dat is Daarna klopt. gaan we naar uh, Prinsesdag. Uh, daar kan ik wel meer over vertellen. Ja. Inderdaad uh, gaat er een oprichtingsvergadering plaatsvinden... van de Europese Federatie van uh, Libertarische Partijen. Mm -hmm. uh, dat gaat plaatsvinden aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering... van de Nederlandse Libertarische Partij. Die vindt plaats van, uh, van 1 tot 5. Om mm -hmm. 5 uur begint dan uh, de uh, oprichtingsvergadering... van de Europese Federatie van Libertarische Partijen. En uh, uh, dat heeft te maken met uh, het feit dat er... Een, een, een nieuwe regelgeving aan zit te komen vanuit uh, Brussel uiteraard dat om überhaupt mee te kunnen doen aan Europese verkiezingen zo'n uh, federatie opgericht moet worden. Die, die regel is er nog niet, maar die zit er wel aan te komen. En een andere reden waarom wij besluiten om uh, die, die federatie op te richten is omdat we uh, uh, op die manier kennis kunnen gaan uitwisselen, ervaringen kunnen gaan uitwisselen, nauwer kunnen gaan samenwerken en, en daar uh, dus een bepaalde kruisbestuiving uh, mee hopen te kunnen bewerkstelligen. En een deel van de reden is ook dat, uh, dat je veel serieus genomen wordt als, uh, als Libertarische Partij. Op het moment dat je kunt aangeven dat, uh, dat je onderdeel uitmaakt van een veel groter geheel. Uh, van een federatie die in heel veel andere lidstaten ook uh, uh, leden heeft. Mm -hmm. Dus vandaar dat, uh, dat we deze keuze gaan maken. Uh, en wie uh, aanwezig wil zijn bij het historisch moment, die kan dus... Uh, Daarvoor uh, op 28 september naar Utrecht uh, komen. We zullen wel een verslag op het uh, ja. dus internet zetten. Als iemand ergens. van jullie uh, namens Vrij Radio daar ook verslag van wil doen, dan ben ik u zeer herkentelijk. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Dat gaat duren tot half uh, zeven. Vervolgens hebben uh, we dan vanaf 7 half 8 een borrel half acht gaan we eten. Ja, dus uh, we gaan het uh, nuttiger met het aangename vrede. Ja, Wat dan, dan kunnen... wel weer leuk is. Met een internationale federatie kunnen we dan straks ook de internationale zien. Ja, dan moeten we ons eigen uh, liepen Ik We dat oefenen. Weinig uh, medestanders zullen zijn, uh, Kim. <laughs> dames en heren, dus zouden... dan, gaan we, dan gaan we nu over naar uh, Prinsjesdag. En ja, en uh, het is, uh, afgelopen dinsdag is uh, Prinsjesdag geweest. Ik hoef het u allemaal niet te vertellen. U heeft uitgebreid op het stationaal en andere journaals kunnen zien. En uh, ja, Kim en Daniel uh, laat ik nu uh, even... Ja, de vragen gaan stellen... aan Twan. Wat, wat, wat is het libertarische antwoord hierop? Wat heeft, hier, wat heeft u hierover te zeggen? Ja, heel erg veel. Nou, zal ik de aftrap dan doen? Ja, bij deze. De maak is al yours. Iemand, uh, iemand moet het toch doen. Um, Twan, wij libertariërs... zijn uiteraard optimisten. Wat vond jij het goede nieuws... onder Prinsjesdag uh, van de Nota? Laten we daar eens mee beginnen. Het goede nieuws? Nou, Er zijn een aantal... Uh... ...positieve punten te melden. Het zijn over het algemeen niet heel spectaculaire punten. Um, maar in eerste plaats... Uh, ...dat de studiebeurs... Uh, uh, ...wordt uh, omgezet in een... Uh, ...leenstelsel... ...is natuurlijk een positief punt. He, mensen die, uh, ja. die gaan studeren, die investeren in zichzelf... In hun eigen toekomst, uh, gaan later meer verdienen. Dus het is ook heel redelijk dat ze zelf... Uh, uh, lenen om die studie te financieren. geen enkele reden waarom belastingbetalers uh, betalers daarvoor zouden moeten draaien. Uh, helaas uh, leidt dit niet tot een verlaging van de staatsuitgaven. Het geld wat de staat op deze manier bespaart, dat uh, gaan ze toch weer uh, uitgeven. Nou, ze zeggen dat ze het gaan uitgeven in onderwijs. Ja, zoals we weten is het zo dat als de staat geld uitgeeft in onderwijs, dan uh, betekent dat op het algemeen dat het onderwijs uh, heel erg uh, slecht en duur is. Dus het zou beter zijn dat de staat zou stoppen met het subsidiëren van het onderwijs... en dat geld zou uh, teruggeven aan de Belastingbetalers, zodat hij zelfs onderwijs kan inkopen. Maar uh, toch het, het idee, het principe dat, uh, dat uh, studenten geen, geen uitkering meer krijgen... dat was een studiebeurs natuurlijk in feite. Maar in plaats van uh, uh, zelf uh, verantwoordelijk zijn voor het financieren van... Uh, Althans een deel van de studie, want een belangrijk deel wordt nog steeds gesubsidieerd. Maar in ieder geval voor, uh, voor een deel. Dat is een positief punt. Hè? Vroeger werden mensen dus betaald om te gaan studeren. En het betaald worden om te gaan studeren, daar komt nu een einde aan. En dat zal ook wel verzorgen dat het aantal spookstudenten gaat, uh, gaat afnemen, denk ik. Nou, verder uh, is het ook wel positief dat het net van plan is om uh, fraude te gaan, uh, extra te gaan aanpakken ja, je moet je altijd afvragen, wat betekent dat nou? Als ik lees dat ze daar 15 euro extra voor trekken en fraude in de zorg op de sporen gaan aan te pakken... denk ik, dat zou toch juist geld moeten opleveren in plaats van geld moeten kosten? En dat kom ik nergens tegen, wat, het dan, wat dan die aanpak zou moeten gaan, gaan opleveren. Dus het lijkt erop dat het dit, dat dit een soort dode must is waarmee we blij gemaakt worden. Dat het juist meer geld kost. En dat is al vaak zo, als de overheid... ...gaat inkrimpen of gaat dereguleren of gaat privatiseren... ...dan gaan ze eerst juist meer geld uitgeven om dat allemaal in goede banen te leiden. Uh, terwijl vervolgens het halen van de doelstelling vaak niet zo uit de verf komt. Dus we moeten maar even afwachten of dit wel echt zo positief is als het uh, op het eerste zicht lijkt uh, te zijn. Een ander positief punt is dat uh, men uh, het makkelijker wil gaan maken voor uh, eigenaren van, uh, van bedrijfsvastgoed... ...om kantoren te laten ombouwen tot huurhuizen. Dat de, de, de belastingen die moeten worden betaald bij, bij het ombouwen, die worden verlaagd. Met zo'n 95 miljoen heb ik gelezen in, in Trouw. Uh, ja, dat is positief. Natuurlijk schandalig dat, dat, dat, dat er nog wel zoveel belasting wordt gegeven op het ombouwen van kantoren naar huizen. Terwijl er ontzettend veel leegstand is in de, vast, in de, in de bedrijfsvastgoed. Maar positief dat er dan in ieder geval toch ingesneden uh, wordt in die, uh, in die uh, belastingen. Uh, verder, wat op zich ook positief zou zijn als het uitkomt... is dat men het aantal overvallers uh, dat uh, daadwerkelijk ook veroordeeld wordt... wat wel men gaan vergroten. Uh, dus uh, de doelstelling die is uh, gezet is dat uh, 1 op de 3 overvallers uh, veroordeeld moet gaan worden. Ik vind nog steeds heel karig. Hè? Uh, dat betekent dat 2 op de 3 vrijuit gaan. Dan heb je het niet uh, over belastinginspecteurs, neem ik aan, hè? <laughs> dat vrees ik van niet. Uh, en wat, wat er ook niet bij staat is hoeveel dat dan nu is. Wat is dan nu het oplossingspercentage? Uh, dat, uh, dat, moet dus, dat is dus nog slechter dan 1 op de 3 blijkbaar. Het aantal woninginbraken moet terug van 91.000 in 2012 naar 83.000 in 2014. Ja goed, als dat lukt is dat natuurlijk positief. Maar het blijft natuurlijk een grote schande dat de 83.000 in, inbraken dat als een doelstelling wordt er een feestje over mogen geven. De staat neemt de helft van wat we verdienen af... en claimt dat we daar veiligheid voor terugkrijgen. Maar uh, ja, de cijfers uh, uh, zien we daar weinig van, uh, van terug. Ja, maar het is ook niet in het belang natuurlijk van de, van de politie om uh, criminaliteit te bestrijden. Hoe, hoe minder criminaliteit men bestrijdt... Uh, hoe meer geld men krijgt om criminaliteit te bestrijden. Klopt. Uh, daarnaast is het zo dat, uh, dat een aantal... Uh, uh, commissarissen van Politie al jaren geleden een persconferentie hebben gegeven waarin ze bekend hebben gemaakt dat uh, door hun uh, dramatisch gebrek aan geld en uh, mankracht uh, gedwongen waren om uh, keuzes uh, te maken. En de keuze die zij gemaakt hebben destijds is om uh, voortaan uh, bij aangiftes van mishandeling en woninginbraak, uh, alleen nog onderzoek te gaan doen als uh, bij de aangifte meteen ook de naam van de dader bekend uh, werd gemaakt. Met andere woorden, als je niet weet wie de dader is, hè, wie je mishandeld heeft of wie er ingebroken heeft, dan kun je aangifte gaan doen, maar dan is het eigenlijk gewoon voor de statistiek. We gaan, we gaan, ze gaan er niet echt iets mee doen met die, uh, met die aangifte. Ja, dat moet nu blijkbaar veranderen. <laughs> nu moet blijkbaar uh, het aantal uh, uh, overvallers het aantal inbraken. Dat moet nu toch teruggebracht worden. Dus het lijkt erop dat ze nu misschien iets meer met die aangiftes gaan doen. Dat uh, lees ik dan tussen de regels uh, door. Het zou mooi zijn Of uh, we gaan zo op zoek naar de namen van 12.000 inbrekers. <laughs> gaan ze, af, uh, gaan ze op, op proberen te vragen bij het volk. Dus het, het, het, het, ik vrees dat dit een, een loze belofte uh, zal blijken te zijn. Maar ik hoop, uh, ik hoop dat het... Uh, dat ik naar nou vergis. Uh, dan ook positief is er komt een wetsvoorstel om gok op internet legaal te maken. Het enige wat het huidige verbod uh, oplevert, is dat uh, mensen die willen gokken op internet uh, dat ze, uh, gewoon kunnen doen, maar daarvoor een buitenlandse aanbieder moeten gebruiken. Uh, daar uh, daar is dus, zit, er zit dus geen enkel voordeel aan het huidige uh, beleid. Al als zou je zo ontzettend weinig respect hebben voor, uh, voor het zelfbeschikkingsrecht dat je het prima vindt om gokkers tegen zichzelf te beschermen. ...door gokken te verbieden. Zelfs als je, als je zo paternalistisch bent, als dan is er eigenlijk geen enkel rationeel argument te bedenken... ...voor het huidige verbod op uh, internetgokken. Dus uh, ja, is het, is, het, is, het, is het hoe dan ook een positief punt als dit wordt gelegaliseerd. Als libertaris vinden we natuurlijk dat ieder mens uh, zelf moet weten wat hij doet met zijn, uh, met zijn eigen geld... ...en met, met, met, met zijn eigen leven. De overheid is er niet om mensen tegen zichzelf te beschermen. De overheid is een geweldsapparaat. Geweld mag alleen worden gebruikt om mensen tegen anderen te beschermen. Maar niet om mensen tegen zichzelf te beschermen. Verder een, een punt wat misschien ook nog in zekere zin als positief zou kunnen worden aangeduid. Dat is het plan om uh, de taken van de Rijksoverheid voor een deel te gaan afstoten in de richting van de gemeente. Als libertariërs uh, zijn wij een groot voorstander van decentralisatie. Een, een, een staat waarbij uh, het uh, overheidsbeleid uh, uh, centraal wordt gemaakt hè, door de nationale overheid het centraal wordt uitgevoerd, dat is meestal slechter, duurder en tyrannieker dan wanneer dat op lokaal niveau uh, gebeurt. Uh, we zien dan ook dat in een land dat sterk gedecentraliseerd is, zoals Zwitserland, hè, waar kantons met elkaar concurreren. De bewuste lager zijn, omdat komt ons ook concurreren op het gebied van, uh, van belastingtarieven. Dat de regeldruk lager is. Het is niet voor niks dat uh, Zwitserland in de top 4 staat van de meest vrije economie ter wereld. Dat heeft uh, voor een belangrijk deel te maken met het feit dat, uh, dat de nationale overheid van Zwitserland heel erg weinig uh, geld uitgeeft en weinig regels maakt en weinig macht heeft in vergelijking met uh, de meeste andere landen van Europa. Uh, dus decentralisatie. Uh, uh, ...betekent meer concurrentie... ...of, of in ieder geval... Uh, ...betekent dat, uh, dat de huidige trend... ...van kartelvorming, waarbij... Steeds, ...steeds verder wordt gecentraliseerd... ...ook uh, op Europees niveau... Uh, dat, ...dat daar een heel klein uh, stapje... ...in de andere richting wordt uh, gezet. En uh, ja... Dat, dat, ...daar zullen we niet direct spectaculair... ...resultaten van mogen verwachten. Dat gaat maar op een, een beperkt aantal terreinen gebeuren. Maar op zich is de trend... ...positief. Hè. Het mooiste zou natuurlijk zijn... ...als uh, alle taken van de staat worden, worden beëindigd... ...en dat er alleen nog maar gemeenten over zouden blijven. Ja, het, het, dat het, het ziet ze veel van. meer concurrentie hebben. Het zijn juist vaak de kleine staten... ...zoals Monaco, Liechtenstein en Andorra en San Marino... ...die het heel goed doen... Hè? ...die een heel hoog niveau van welvaart, welzijn en geluk hebben... ook een hoog niveau van vrijheid hebben. En hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat... ...maar dat geldt dus ook voor het aantal inwoners dat de staat heeft kleiner het aantal inwoners, uh, hoe beter het gaat over het algemeen. Het was uh, Aristoteles die zei dat democratie een uh, systeem was... ...wat sowieso voor nooit meer dan 15.000 à 20.000 mensen werkbaar zou zijn. Een, uh, een oud-Grieks pleidooi voor decentralisatie. Ik heb, ik heb daarnaar gekeken, van uh, naar uh, wat er dan precies wordt gede gedecentraliseerd... ...bij het over jeugdzorg, langdurige zorg en het werkbedrijf. En het werkbedrijf, dat klinkt mij al een beetje raar in de oren. Ik heb de LP van Leeuwarden er ook zien tegen ageren. Want uh, de situatie die daar komt is dat bijstandsgerechtigden die betaald worden door de overheid straks... als arbeider kunnen worden aangeboden... bij particuliere organisaties... die dan de detachering van die werknemers op zich neemt. Er komt dus een tussenhandelpartij op, bij, op, op mensen... die al geld krijgen van de overheid... om daar... ...alsnog van te profiteren en dus eigenlijk totale marktverstoring op lokaal niveau zou kunnen gaan plaatsvinden. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is natuurlijk waar. Maar dat, is niet alleen, uh, dat geldt niet alleen maar voor deze vorm van de overheid Dat gaat er eigenlijk voor alles wat de staat doet. Al, alles wat de staat doet is per definitie het verstoren van de markt. Je hebt, je hebt, je hebt pas een vrije markt als de staat uh, helemaal niet meer intervenieert. Uh, iedere regel die de staat maakt zorgt ervoor dat, uh, dat de markt wordt verstoord en iedere belasting die ze heeft... Zorgt ervoor dat de markt wordt verstoord. Iedere, iedere cent die de staat uitgeeft, zorgt er ook voor dat de markt wordt verstoord. Dus het is zeker waar dat dit weer de zoveelste marktverstoring is. Maar uh, je ja, we moet het wel in perspectief plaatsen: alles wat de staat doet, is marktverstorend. Nou moet ik wel zeggen, dit soort plannen, uh, zoals in Leeuwarden, die jij net noemde, uh, ja, dat, dat, daar gaat altijd weer heel veel subsidie uh, mee gemoeid zijn. En dat, dat trekt natuurlijk bepaalde types weer aan als, uh, als vliegen op de honing, zeg maar. Mm. Ja, dat, dat zie je, waar is bijvoorbeeld mevrouw Vogelaar rijk van geworden. Al die subsidieclubjes uh, waar zij dan toevallig in het bestuur zit. Hè? En dit ook weer, dat gaat weer om weer... Uh, je ziet het reintegratietraject, dat de re was een tijdje hip. Nou, daar gaan tienduizenden euro's in om. Nou ja goed, wie wordt er beter van? Uiteindelijk zijn dat altijd weer dezelfde. Uh, zoals minister Vogelaar en al haar bedrijfjes en clubjes die de, uh, die de subsidies dan weer op een hele handige manier weten binnen te harten. Dus altijd als je dit soort plannen ziet, kun je ervan uitgaan dat er ergens weer uh, bepaalde politici en ambtenaren beter van worden. En dat is het, dat is het trieste. Dus zou je het hele systeem afschaffen, dan zou iedereen gewoon... Uh, Noem maar iets, mijn, mijn de buurvrouw, die kan prima strijken. Nou ja, daar zou ik er best voor willen betalen dat ze mijn overhemden strijkt. Dat doet ze nu niet, want ze zal wel gek zijn. He? Dus in de vrije samenleving zouden mensen prima methodes weten te vinden... om toch een fatsoenlijk inkomen te, te genereren. En daar zou iedereen beter van worden. Nu worden mensen gesubsidieerd om niks te doen... en worden er vervolgens ook weer eens ambtenaren gesubsidieerd... om die mensen dan toch weer wat te laten doen... Het is één het is grote uh, ja, verplaatsing van gebakken lucht. Ja, het is ook uh, een vorm van symptoombestrijding. Werkloosheid is, is echt een heel raar probleem. Het is net zoiets als lopeloosheid. Het idee is dus dat er een bepaalde hoeveelheid werk is. En op een gegeven moment is het werk op. En als er één meer werkt, dan moet de ander minder werken. Want het werk is op. Nou, dat zou je kunnen vergelijken met lopeloosheid. Dus er is een bepaalde hoeveelheid loop. Op Mensen lopen op. Als er een meer loopt, moet de ander minder lopen. Dat is natuurlijk absurd, want ieder mens kan net zoveel lopen als dat hij zelf wil. En dat geldt voor werken ook. Iedere mens kan net zoveel werken als dat hij zelf wil. Het werk kan helemaal niet opraken. De enige reden dat we toch werkloosheid hebben... is dat de overheid op een wijze werkloosheid veroorzaakt... door in te grijpen in de markt. Door het heel erg onaantrekkelijk te maken om mensen in loondienst te nemen. En dat wordt heel erg onaantrekkelijk gemaakt, gemaakt bijvoorbeeld door... Uh, de regel dat als een werknemer zich ziek meldt... dat je nog twee jaar moet doorbetalen. Iets wat een klein bedrijf de nek uh, de, de kop kan kosten. Ik heb het zelf een keertje meegemaakt... dat ik op vrijdagmiddag een, uh, een arbeidscontract uh, tekende... met een werknemer voor anderhalf jaar... De maandagmorgen meldde zich ziek, toen was hij depressief geworden. Toen bleef hij ook anderhalf jaar depressief. En dat maakt mensen dus bang om, om mensen in dienst te nemen. Een andere regel is de ontslagbescherming die door de Duitse bezetter is ingevoerd. Waardoor je mensen wel kunt aannemen, maar ze niet meer kunt ontslaan. Terwijl begrijp ik het een enorm hoge boete te betalen. Van een zogenaamde ontslagvergoeding. Uh, zelfs als mensen slecht functioneren is het vaak nog erg lastig om... om uh, om ze zonder zo'n vergoeding uh, uh, op straat uh, te zetten. Ook, ook al, zelfs als ze van je stelen, is het vaak heel erg moeilijk om dat, uh, om dat te organiseren. Dus er is een bekende zaak van een hema cassier die stal uit de kassa. op staande voet werd ontslagen, een advocaat in de arm nam. en ontzagvergoeding uh, wist los te peuteren. Want de relatie van de rechter was dat uh, Hema zelf uh, uh, vooral schuld had aan deze misstand. en dat ze onvoldoende toezicht uh, had gehouden en daarmee de kat het spek had gebonden zodat het gestaat was dat de kassière de buik mocht houden en nog een uh, flinke uh, ontslagvergoeding uh, er bovenop uh, kreeg nou, hè, ook dat uh, maakt het natuurlijk onaantrekkelijk om mensen in dienst te nemen verder heb je te maken met allerlei uh, regels waarmee de, de, de, de arborwetgeving, je, uh, je moet ook een beleid maken voor uh, seksuele intimidatie nou, zo kan het nog een tijdje doorgaan uh, nou, al dit soort maatregelen zorgen ervoor dat het onontrekkelijk wordt om mensen in dienst te nemen. En dat leidt er dus ook toe dat uh, de lonen daardoor uh, uh, dalen. Maar die doordat die lonen dalen... Als de, dat in de vrije markt zou het zo zijn dat al die, al die maatregelen leiden tot lagere lonen. Uh, als, als, als, er verder, als er verder geen minimumlonen zouden zijn of geen cao's zouden zijn. Maar die zijn er natuurlijk wel. En uh, de combinatie van minimumlonen en de algemene verbindende verklaring van, uh, van de cao's... met uh, hoge belastingen op arbeid. Hoge, vorm, hoge belastingen, niet alleen in de vorm van inkomstenbelasting, maar ook in de vorm van allerlei uh, verplichte uh, premies... dat eigenlijk ook gewoon belastingen zijn. Als je dat allemaal met elkaar gaat optellen... dan zorgt dat natuurlijk ervoor dat het heel onaantrekkelijk wordt... om mensen in dienst te nemen. Al die maatregelen zorgen voor, zouden zorgen voor lage lonen. Nou, de combinatie met, uh, met minimumlonen en cao's maken dan dat... Uh, dat mensen uit de markt worden geprijsd. Er zijn dus mensen die door al die maatregelen uh, meer kosten dan ze opleveren. Uh, nou, dan worden ze dus niet ingehuurd. Uh, in feite is een minimumloon niets anders dan het, uh, dan het verbieden van werkgelegenheid. Hè. Banen worden verboden. Het wordt verboden om mensen in te huren die, die, uh, die minder opleveren dan het uh, minimumloon. Dat is, dat, dat is de oorzaak. Werkloosheid kan zo dus makkelijk opgelost worden. In landen als Hongkong en Monaco... daar is ook helemaal geen werkloosheid. Uh, omdat daar dit soort uh, regels niet, uh, niet uh, bestaan. En wat doet onze overheid? In plaats van dat ze stoppen met het veroorzaken van werkloosheid... aan ze uh, doombestrijding doen... door nog meer geld uit te geven. Uh, he, door subsidies te gaan geven... waar subsidieslurpers beter van worden. Ja, dat is uh, heel erg slecht beleid. Dus daar willen we graag als LP de aandacht op vestigen. Nou, het werkt niet alleen voor de werkgever, het werkt ook de andere kant op. Als jij weet dat het minimumloon is, iets van 1469 euro zeg ik even uit mijn hoofd, per maand. Uh, maar een uitkering is ongeveer 1000 euro. Dus je vraagt mensen om te gaan werken voor netto 469 euro. Althans bruto, want er gaan dan nog allemaal heffingen en subsidies die wegvallen als je dat gaat doen. Dus uh, je vraagt mensen eigenlijk om te gaan werken voor minder dan een euro per uur. Dat is het verschil tussen een loon en de uitkering. Ja, dat doet natuurlijk niemand. Dus uh, wat je ziet, mensen gaan inderdaad gewoon ja, dan maar een uitkering, want dat is gunstiger dan een minimumloon. Op het moment dat je zowel het minimumloon als die uitkering zou laten vervallen, dan heeft iedereen die dat enigszins kan gewoon morgen een baan. Zo simpel is het. Ja. En er is ook werk genoeg. Want kijk op een, op een zaterdag bij de gemiddelde Gamma of Karwei of weet ik wat voor bouwmarkt die je hebt. Dan zie je de grootste klusklunsen die daar spullen gaan kopen om te gaan klussen. Terwijl aan de andere kant duizenden bouwvakkers uh, zogenaamd werkloos zijn. Ja precies. Het is puur de verspilling van de, van de markt door de overheid. Ja. En Zou je dat wegnemen, dan staan er bij de ingang van de Gamma tien mensen die zeggen van joh meneer zal ik dat klusje voor u doen. Ja. En dan wordt iedereen gelukkiger van. Precies. Maar we hebben nu even de, de positieve punten net gehad van, van Prinsjesdag. Uh, nou, ik heb nog één positief punt. Oh ja, nog één positief dat punt. Uh, Oké. Okay. Dat is dat, uh, dat uh, de topinkomens voor mensen in de publieke sector, uh, dat, uh, dat die worden beperkt. Uh, het is nu is het nog zo dat in de publieke sector uh, het maximale slagen is 130% van de ministerssalaar is. Mm -hmm. En dat gaat... ...naar honderd uh, naar procent. Uh, kort gaat Matthijs van Nieuwkerk naar RTL toe. <laughs> <laughs> nou, ongetwijfeld zal ook hier alweer weer een uitzondering uh, bestaan... ...voor, voor, voor bestaande ja, ja, gevallen. Paul dat leeuw, dat de de zou me verbazen zijn als het niet zo was. Maar uh, ja, op zich... Uh, uh, dat, uh, ...dat mensen die hun geld krijgen van belastinggeld... ...dat die worden gekort... Uh, ...daar is natuurlijk helemaal niets uh, op tegen. En, uh, dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ja, het zou beter zijn geweest als gewoon een hele publiek uh, omroepen zeggen van jongens wat RTL kan, dat kunnen jullie ook. Uh, hoppakee. Nou ja, dat is natuurlijk enorm marktverstorend, hè? Dat, dat dus, ja, ja. Uh, er zijn dus uh, bedrijven met elkaar concurreren en uh, het ene bedrijf krijgt, uh, krijgt 100 miljoen aan subsidie en het andere bedrijf uh, moet dat ja. betalen in de vorm van belastingen. Dat is, uh, dat is natuurlijk een vorm van, van concurrentievervalsing, marktverstoring. Ja. Dus uh, ja, de overheid die pakt Microsoft aan en andere bedrijven, omdat ze zogenaamd uh, de markt, uh, dat, ze, dat ze de markt zouden monopoliseren en een oneerlijke concurrentie zouden toepassen. Maar er is natuurlijk maar één partij die daadwerkelijk, dat het daadwerkelijk doet. En dat is de overheid zelf. Helemaal meer. Maar Kijk, kijken, voordat we naar de, de negatieve berichten gaan, uh, was er nog een gebied tussen de positieve berichten en de negatieve berichten van uh, Prinsesdag? Uh, nee, dat, uh, dat denk ik niet. Dan gaan we gewoon nu naar de negatieve, de, de, de, zeg maar uh, ja, de zwarte keerzijde van de medaille of uh, hoe je het ook wil noemen. Ik kan hem er wel weer in gooien, want uh, de verzorging staat loopt op zijn einde. En dat is natuurlijk voor libertariërs een heel fijn iets. Want men ja. gaat weer voor zichzelf zorgen. Uh, we veranderen in een participatiesamenleving. Waarbij ik de connotatie maak dat participeren altijd op vrijwillige basis gebeurt. Anders is het geen participeren meer. Uh, en daarin wordt van iedereen verantwoordelijkheid gevraagd. Voor zijn of haar eigen leven. Dat, is eigenlijk, uh, dat was het punt wat, wat mij meteen stak in die zo Van Dat is een hele mooie taal. Dat klinkt goed. Ik neem graag verantwoording voor mijn eigen leven. Maar dan komen er toch weer de lastenverzwaringen voor iedere laag van de bevolking. Uh, en de overheid trekt zich niet terug uit het leven van de burger. De camera's hangen op straat. Wat ik uh, van leraren te horen krijg, wat mijn kinderen op dit moment aan school, aan, uh, op school... wat er over hen gerapporteerd wordt in centrale databases. Het dat is ongehoord wat er op dit moment aan de gang is. En de methodologische kanttekeningen die bij de toetsing kunnen worden gezet... Die zijn ook nog niet uitgesproken. Ik, ik, dat was voor mij vrij zwaar om te lezen. Ik hield me er normaal altijd ver vanaf van, van dit soort dingen, dat gewoon reden. Maar ik had nu zoiets van, oké, okay, ik ga me erin verdiepen hiervoor. En dan kom ik daarop. Wat vind jij daarvan, Twan? Ja, het zijn, het zijn misschien mooie woorden. Maar ik vrees dat het daarbij gaat blijven. Uh, want als je gaat kijken wat de concrete plannen zijn die, die worden gepresenteerd vind je het helemaal niet uh, terug. De staat gaat alleen maar veel meer geld uitgeven in plaats van uh, minder. De belastingen worden verhoogd in plaats van verlaagd. Dus het idee dat, uh, dat, de, dat de staat een stapje terug zou gaan doen, dat, uh, ja, dat is helemaal niet, uh, niet het geval. Wat natuurlijk wel gebeurt, is dat die, uh, dat die, dat die zorgstaat steeds minder houdbaar wordt. Hè. Er zijn er steeds meer mensen die, uh, die bij het loket staan uh, waar, uh, waar geld wordt opgehaald... En er zijn steeds minder mensen die, die, die uh, naar het loket gaan om geld in te leveren bij de staat. En dat heeft te maken ook met, uh, met het omzagstelsel in de AOW. Maar dat heeft überhaupt te maken met hoe het systeem werkt. Er uh, uh, dus is logisch dat, dat steeds meer mensen denken... Nou, als ik mag kiezen tussen geplukt worden of, uh, uh, uh, of geld ophalen... laat ik dan maar uh, geld gaan ophalen. Nou, die trend uh, die, uh, die zet zich door en uh, dat betekent dat... Uh, als het niet wordt hervormd, als de zorgstaat niet wordt beëindigd... dat de enige manier om nog even verder te kunnen gaan... Uh, kicking the can down the road... even nu waarop dat kan... is door dan maar... Uh, tegelijkertijd de belastingen te verhogen... en uh, ja, de uitkeringen... de voorzieningen die de zorgstaat zogenaamd uh, biedt... Uh, om die dan maar wat te gaan versoberen. En dat versoberen... Dat, uh, dat wordt dan onder deze noemer... wordt dat verkocht. En dat klinkt inderdaad heel mooi... Maar als, het, als we dat serieus zouden menen, dan zou gewoon het hele idee dat je, dat je, wordt, wordt, wordt, dat je wordt beroofd je leven lang. En om daarna aan het einde van je leven rond te behouden voor een voorbeeld voor die bij andere mensen wordt geroofd. Die, die van je kinderen en kleinkinderen wordt geroofd. Dat systeem zou volledig op de schop uh, moeten gaan. Maar dat gebeurt niet. Uh, het is alleen uh, een, een, een, een versobering aan de uitgavenkant uh, en, een, uh, en, en, en, en een belastingverhoging aan de inkomstenkant. Het is eigenlijk gewoon een heel simpel boekhouden. Zo van, ja, er komt zoveel binnen, we moeten ergens wat hebben. Hebben die mensen dat overzicht überhaupt nog wel? Uh, van? Nou, ik denk dat ze, ja, dat overzicht hebben ze dat. Ja, je kunt die cijfers gewoon bekijken. Hè, die worden ook gepubliceerd. En als je kritisch kijkt, dan kun je daar wel interessante uh, conclusies uit uh, trekken. Uh, dus ik denk dat op zich uh, de, de, de mensen die heel hoog in de politiek zitten, die hebben vaak, denk ik, wel over het overzicht van de cijfers. Alleen dat, oh, dat willen ze niet uh, graag de nadruk op vestigen. Er zijn zo ontzettend veel uh, mensen in dit land die, uh, die, die uh, uh, belang hebben bij uh, een grote overheid, die daar op de een of andere manier van profiteren, of die uh, zodanig zijn. Uh, uh, ...beïnvloed in hun jeugd, hè, op staatsscholen... ...dat ze, ondanks dat het niet in hun belang is... Ze ...toch uh, voorstander zijn van die grote overheid... ...dat de analyse die wij als maken als succes bekijken... ...die kan eigenlijk iedereen maken, hè, alleen dat gebeurt niet. De media doen ook mee met het woordspelletje van de politici. De politici zeggen dat ze bezuinigen. En bezuinigen klinkt alsof ze heel verantwoordelijk zijn. Hè, alsof ze heel veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben, dat ze zelfstandig zijn. Ja. Maar als je gaat kijken, wat betekent dat nou eigenlijk, zo'n zo bezuiniging? De, de VVD ja. heeft gezegd, wij hebben in onze onderhandelingen met de PvdA... We ...voor elkaar gekregen dat twee derde van de bezuinigingen... ...zal bestaan uit uitgaafvermindering en maar een derde uit lastenverzwaring. Maar dat is op zich wel heel erg gek, want bezuin, een, belasting, een belastingverhoging is geen bezuiniging... Bezuiniging, dat betekent in normale mensentaal dat je minder gaat uitgeven. Dus een belastingverhoging verkopen als een bezuiniging is, is natuurlijk een vorm van nieuwspeak, ja. een vorm van mensen wat gek houden. Maar het is nog erger dan dat. Want er was al afgesproken uh, dat uh, maximaal een derde van die zogenaamde bezuinigingen zou mogen bestaan uit, uh, uit belastingverhoging. Maar de werkelijkheid is dat het uh, ongeveer de helft is, uh, is geworden. En het is nog erger dan dat, want die andere helft, wat dan wel een uitgavenverlaging zou, zou moeten zijn, is dat eigenlijk helemaal niet. De uitgaven worden niet verlaagd, de uitgaven worden verhoogd. Ze worden alleen minder extreem verhoogd dan oorspronkelijk gepland. Je kunt het een beetje vergelijken met, stel je voor je hebt een vriend, en die zegt ik ga afvallen, ik ben veel te zwaar, ik ga afvallen. Ik weeg nu 110 kilo en dat kan zo niet langer. En uh, je spreekt hem uh, een paar maanden later en je vraagt, en, hoe is het gegaan met het afvallen? En hij zegt dan, nou, het is wel goed gegaan. Ik ben al de 10 kilo afgevallen. Nou, uh, dat, is, dat is mooi. Nog even. En dan, uh, dan zit je onder de 100 kilo dus. Zeg, nee, nee, dat niet. Ik, uh, ik weeg nu 113 kilo. 113 kilo, dan ben je dus drie kilo aangekomen. Nee, nee, ik ben 10 kilo afgevallen. Want als, als mijn oude patroon was voortgegaan, dan was ik nu 123 kilo geweest. En, en ik ben 113 kilo, dus ik ben 10 kilo afgevallen. Dat is de, dat is de redenatie van de politiek. Een normale mensentaal, als een normaal gezin gaat bezuinigen, dan betekent dat. Ik, ik, geef, ik geef nu, dit jaar geef ik 110 uit. Volgend jaar geef ik, geef ik 100 uit. Dan bezuinig ik 10. Dat is normale mensentaal, maar dat is niet hoe, hoe, hoe het in de politiek wordt, uh, wordt gedaan. Ja, er is een, een zogenaamde ombuiging van 6 uh, miljard, waarvan dan de helft uh, bestaat, uit, uh, ook nog eens bestaat uit belastingverhoging. Uh, tegelijkertijd zie je dat de staatsschuld uh, in 2014 toeneemt met 15 miljard. Nou, dat betekent dus dat er helemaal geen, uh, geen uh, uitgaven worden verlaagd. Tenminste, de uitgaven worden verhoogd. Nou, dan uh, hebben we dat punt alvast even gecrackt. Uh, daarbij, ik heb nog even wat onderzoek gedaan... naar de JSF, daar gaat ook nog 6 miljard naartoe. Dat is natuurlijk geen 6 miljard per jaar. Want waar je het over hebt, Twan, is dat uh, ze kijken naar een jaarlijkse koers, zeg maar. Dan naar het verleden kijken en extrapoleren en zeggen van... ...ja, maar ten opzichte van de gelopen koers uh, doen we het nu echt anders. Uh, de JSF is al een eenmalige uitgave van 6 miljard. Maar uh, ik kom er uh, in, in Amerikaanse media achter dat dit apparaat waarvan, waarvan wij er 37 gaan bestellen... De F-16 niet ver... op het moment dat wij hem hebben. De F-16 is namelijk ook gewoon een, een uh, wapen waarmee het Nederlandse luchtruim verdedigd kan worden. En op dit moment zeggen de Marines in de Verenigde Staten dat ze op het moment dat, het, dat ze het ding hopen... ...naar het slagveld te kunnen krijgen in 2015... ...nog niet verwachten uh, dat die dat in zijn eentje kan, dat vliegtuig... ...maar dat er dus luchtverdediging aanwezig moet zijn... ...van de vliegtuigen die de F-35 uiteindelijk moet gaan vervangen. Dus is uh, iets waarvan ik denk dat veel mensen dat nog niet hebben, nog niet bij hebben... ...hoewel ik nu de, de tegengeluiden over deze de even wel in, in de media zie komen. Maar het ziet er heel slecht uit uh, wat daar gebeurt. Het is een beetje een nutteloos toestel, hè? Ja, of ja. er moet een verbod op drones komen. Nou, voor, dat, voor zover... dat niet alleen. Maar het is al bekend dat ze... Uh... De stelfeigenschappen door de Russen inmiddels al zo'n beetje uh, uitgelachen worden. En die hebben radars die, uh, die geen enkele moeite hebben om die JSF uh, op te pikken. Dus dat is al een beetje vervelend. Dus het, het verkoopargument van ding is uh, onzichtbaar op de radar. Dat is inmiddels al uh, niet meer geldig. En je kan voor de helft van de geld kan je morgen in Rusland toestellen bestellen... die veel meer kunnen en veel beter zijn. En uh, bovendien ook nog gewoon getest zijn. Dus ja, het is een raar besluit. En het, uh, ik, ik snap heel goed dat ze baantjes willen natuurlijk bij, uh, bij Fokker. En hoe moet allemaal maar op. Maar je krijgt er een toestel voor wat, uh, wat weinig toegevoegde waarde gaat bieden. Wat op dit moment gewoon nog niet echt vliegt. Zeg maar. niet, bij nou, nacht, en... niet bij nacht, niet bij slecht weer. Er wordt het nee, nog niet goed. getest. Op dit moment. Is, ik, sowieso is het doel van het ding is, is niet zozeer luchtruimte verdedigen, maar aanvalsmissies te voeren, uit te voeren. Hè? Dus het is, het is een aanvalsding. En ik denk, en dat, dat zal Twan uh, beter kunnen uitleggen, maar dat de positie van de Libertarische Partij niet zo zal zijn dat wij uh, van plan zijn om aanvalsmissies op verre buitenlanden uh, te gaan uitvoeren. He, want dat is de, uh, de onderliggende vraag natuurlijk, van waarom vind je dat je een leger hebt? Wat is jouw visie daarop, Twan? Een leger uh, is er om het land te verdedigen en niet om uh, in andere landen orde op zaken uh, te stellen. Nee, maar als je die visie toegedaan bent, dan betekent dat dus automatisch dat er geen ruimte is voor de JSF. Want de JSF is daar niet het toestel voor. Dat is een beetje een, uh, alsof je een Formule-1-auto gaat kopen om uh, Parijs-Dakkar te rijden. Daar kom je ook niet ver mee. Overigens, wat betreft het, uh, op het orde op zaken stellen, dat gebeurt natuurlijk niet. Hè? Dus daar waar geïnterveneerd wordt, zoals in Afghanistan en Irak is, is gebeurd, en in Somalië en ik kan ik nog een aantal landen noemen, hè? daar is geïnterveneerd om orde op zaken te stellen, maar er is geen orde. Dat is wel het, het, de, de, zou, je, uh, het, zou je geen principiële bezwaar hebben tegen het idee om het leeg in te zetten om in het orde op zaken te stellen. Dan nog moet je er tegen zijn, namelijk uit pragmatische overweging. Want het lukt, het lukt de overheid toch niet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar de volgende keer gaan we het wel doen, hè? met de kennis van nu. Dat gaat de volgende keer echt goed, als ik even advocaat van de duivel mag spelen. Ja, ja, maar wel... My diet starts tomorrow, dat is ook euh, zo een <lacht> Nou ja, je ziet dat er uiteindelijk toch wel veel geld gemoeid is met de opdrachten die aan bepaalde bedrijven zijn verstrekt in Irak om bepaalde dingen daar te gaan bouwen. legerbasis rond de oliebronnen, dat soort dingen. Dat is allemaal wel goed afgetikt, alleen de bevolking zelf heeft er geen baat bij. Want ja, wat, is, wat is erger dan een eigen overheid die je gewelddadig onderhoudt? Dat is een overheid van een ander land die jou er gewelddadig onder komt houden, dat hebben we inderdaad. ...in Nederland ook nog allemaal meegemaakt tijdens de bezetting, ik niet, maar goed. Er zijn nog mensen die dat hebben meegemaakt en de geschiedenisboeken staan er vol van. Dan komt een andere overheid en die gaat de bol met geweld onderdrukken... ...want die willen ook iets van je hebben, die komen namelijk nog iets harder plunderen, kennelijk. Nou, er waren natuurlijk wel een hele hoop broken windows daar in Irak. En dat is precies het probleem. Bastias schrijft dat natuurlijk prachtig met zijn broken window die. Helaas niet heel erg bekend is uh, in de Nederlandse politiek, vrees ik. Uh, maar je wordt niet rijker met z'n allen door dingen te slopen. En dat wordt stas, nog steeds gedacht van joh, laat ik het nou eens gewoon de boel slopen, dan uh, dat is goed voor de economie. Uh, onzin natuurlijk, want wat je aan de ene kant uitgeeft aan, aan bommen, kan niet uitgegeven worden aan onderwijs, om er iets moois te noemen. Iets waar ik uh, geïnteresseerd in ben, uh, Twan. Ik, uh, ik heb iets uh, gelezen in de Troonrede wat ik niet begrijp.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 de overheid steekt daar geld in, in dat, in dat nieuwe beleggingsvehikel. En dat geld, als de overheid geld uitgeeft, dan kan, het maar, kan er zo op drie manieren komen. Dat kan of door belasting te heffen, dat worden we geplukt. Dat kan door geld bij te drukken, dat zorgt voor inflatie, geldontwaarding. Dat is ook een verkapte belasting, die, die door spaarders, pensionaars wordt betaald. En de derde methode is door geld te lenen op de kapitaalmarkt, met als gevolg... Dat er minder kapitaal beschikbaar is voor private investeringen die of het algemeen uh, veel beter zijn uh, of, of beter geformuleerd die wel positief uitpakken voor de economie. Want als mensen hun eigen geld investeren, dan zijn ze meestal uh, daar heel kritisch bij. Dan willen ze graag uh, alleen maar investeren in projecten waarvan ze verwachten dat, dat ze meer gaan opleveren dan ze kosten. Waarbij ze ook uh, uh, ...of het algemeen zich van gewissen dat, uh, dat uh, die kansen ook uh, goed liggen. Mensen zijn zorgvuldig als ze hun eigen geld investeren... als ze andermans geld uh, investeren. Uh, verder, als de overheid zegt dat ze gaat investeren... ...dan betekent dat meestal uh, dat ze niet gaan investeren... ...maar dat ze gaan consumeren, dat ze gewoon geld gaan uitgeven... ...aan hun hobby's, aan hun, de dingen waarvan uh, zij, uh, zij denken dat de overheid die moet doen... Als mensen zelf waarde zouden hechten aan, aan, aan die zaken, dan zou de overheid het dus niet hoeven te stimuleren. Dan zouden mensen zelf hun eigen geld in stoppen. Een overheid kan een economie helemaal niet stimuleren. De overheid, het enige wat de overheid kan doen is, is, is de schade verkleinen door zich terug te trekken. Hoe minder de staat interveneert, hoe kleiner de schade die ze aanricht. Het enige wat ze kan doen is stoppen met het ontwrichten van de economie en stoppen met het schade te brengen aan de economie. Maar stimuleren, dat impliceert dus dat, ze, dat de overheid ervoor zou kunnen zorgen dat uh, de welvaart meer stijgt dan wanneer ze niet zijn te veniëren. Dat ze dus uh, het, het resultaat dat de vrije markt dat ons zou kunnen brengen, dat ze dat zouden kunnen verbeteren. En dat kunnen ze niet. De vrije markt is al het systeem dat leidt tot maximalisatie van welvaart en iedere afwerking daarvan is, gaat per definitie ten koste van, van uh, welvaart. Ja, het gaat ook nog eens ten koste aan de persoonlijke betrokkenheid. Op het moment dat er grote beleggers gekoppeld moeten worden... aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als schoolgebouwen... dan is het schoolgebouw ook van niemand meer. En ik merk dat heel duidelijk ook uh, waar ik zelf rondloop. Nobody cares. Niemand ruimt het meer op, weet je wel. Niemand ruimt niks meer op. Het loopt dan gewoon een beetje zo van... nou, dat haalt zijn kind op. En van, nou ja, dan moeten die uh, leraren weer gaan vragen... goh, willen jullie helpen het schoolplein op te ruimen... als je daar nog een bende van maakt... vlak voordat je de school uitloopt het, het, uh, het contact met uh, het eigendom... Is, is zo verward geraakt... omdat namelijk deze hele staat... is eigenlijk het uh, eigendom... van de Nederlandse bevolking. Dat is, uh, dus we gaan voor die mensen naar de stemmen stemmen ze daar, betalen ze. En uh, vervolgens komt daar een hele... Reut overheidsregulering overheen, overheid gaat het geld uitdelen. verstoort de hele markt, zeg maar. En, en legt dus gewoon eigenlijk een soort van samenlevingsformat neer. Ik begin, daar net een beetje, ik begin dit net een beetje aan te tikken. Van dan komt er een samenlevingsformat eigenlijk. wat uh, Waarin mensen dus ja, direct de, de kans ontnomen wordt. om zelf een samenleving vorm te geven. Want dan, dan decentraliseert hij zich vanzelf namelijk. Je kunt niet. Uh, met 100.000 man iets vormgeven. Op het moment dat je een schoolgebouw moet hebben, dan moeten dat de betrokkenen zijn. En dat kunnen ook gewoon huizen zijn waar kinderen onderwijs krijgen. Het maakt niet uit, maar de, uh, dan kunnen we het zelf vormgeven. En ik vind het, ik vind het heel, heel raar om aan te tikken, zeg maar. Want het, uh, doordat de overheid dus, zeg maar, op, op een dergelijke schaal opereert, waardoor het contact verwaterd tussen mensen zelf eigenlijk, omdat de hele tijd de overheid zich overal met regels en dingen mee bemoeit. Ik vind dat zelf een van mijn, uh, een van mijn motivaties om uh, ja, lid te worden van de, van de Libertarische Partij. Ja, uh, dat, uh, dat is inderdaad zo. Op het moment dat, uh, dat iets staatseigendom is, dan uh, betekent dat dat uh, dus ambtenaren uh, de besluiten mogen nemen, dat ambtenaren ...tot op zekere hoogte verantwoordelijk zijn voor het beheren en het onderhoud. Maar niemand, eh, zoals Milton Friedman zei, niemand gaat eh, het eigendom van een ander net zo goed behandelen als dat, als dat, als dat van zichzelf. Hè. Mensen zorgen beter voor hun eigen bezit dan voor andermans bezit. Dus dat betekent dat als, als eh, scholen en ziekenhuizen eigendom zijn van de staat, als, eh, als grond en straten eigendom zijn van de staat... Als kanalen en rivieren en meren eigendom zijn van de staat... dan kun je voorspellen dat dat niet goed is voor het onderhoud... dat het niet goed is voor beheer... dat het niet goed is voor het schoonhouden het, het, en de waarde op peil houden van, van dat eigendom. Want die ambtenaren die, die hebben daar geen bijzondere prikkel voor om, de, om daarvoor te zorgen. Terwijl op het moment dat, dat iets privaat eigendom is... dan hebben de eigenaren er belang bij om te zorgen... Dat, het, dat hun eigendom niet in waarde betaalt, maar juist ja, in waarde stijgt... door erin te investeren, door er goed voor te zorgen. Dat zie je heel erg sterk in communistische landen. Als dus je gaat kijken naar, uh, naar vervuiling... Waar, waar is het probleem van vervuiling het, het, het grootst geweest in de wereldgeschiedenis? In de Sovjet-Unie, daar waar alles van de staat was... Daar was alles uh, vies, vuil, uh, grauw, grij grijs en vervuild. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Mijn ouders zijn in de DDR geweest. En uh, die hadden op de foto's die ze van tevoren kregen, zag alles er mooi uit. Volgens mij kennen de DDR, die kennen photoshoppen al voordat wij het kenden. En hm. <laughs> toen kwamen ze daar. Nou, ze hebben nog nooit in hun leven zulke vieze gebouwen zien. Alles was grauw en vies en noem maar op. Uh, Twan, heb je nog iets... Uh, ja, nog iets aan te stippen voordat we het uh, zeg maar Ja, afsluiten? zeker. Ik heb nog wel wat negatieve punten te melden over, ja. uh, over ja. de ja. Ja. nou In de eerste plaats de staatsschuld. Mm -hmm. Die gaat gigantisch uh, stijgen. Zijn we op de 500 miljard? Oh. Nee, nog niet. Okay. Die, die staatsschuld uh, die was eind 2012 427 miljard. Aha. Eind 2016 okay. zal dat 493 miljard zijn volgens de miljoenennota okay. Uh, eind 2017 505 miljard. Eind 2011 was het nog 394 miljard. Dat betekent dus dat we 110 miljard extra schuld opbouwen in zes jaar tijd. Dat is uh, 7000 euro per Nederlander. Dat betekent als je een gezin hebt met twee kinderen... dat je in zes jaar tijd 28.000 euro schuld opbouwt. Mm. Dat, dat zouden de meeste mensen zelf niet doen. Maar de staat gaat dat dus wel voor ons uh, doen. De, deze cijfers... Uh, die, die kun je in Miljoenen Nota terugvinden. Hendrik-Jan uh, Rogge die heeft vandaag een, uh, een artikel gepubliceerd op Vrijspreker.nl. waarin hij een analyse heeft gemaakt van de Miljoenen Nota. En uh, hij is uh, eigenlijk de eerste die hiermee de spijker op de kop heeft, uh, heeft geslagen. Als je al andere commentaar leest op uh, Miljoenen Nota, dan, dan wordt hier eigenlijk niet over gered. Terwijl het uh, toch echt uh, in de tabellen terug te vinden is. Yeah. Yeah. 28.000 euro per gezin. Ja. Dat, uh, dat uh, zal op de een of andere manier uh, betaald moeten worden. Ja. Uh, uh, Terugbetaald moet worden met, uh, met rente. Ja. En die rente die zal ook eens een keer moeten gaan stijgen. Het enige manier om uit de crisis te komen is door de, de, de, de manipulatie van de rente, die kunstmatig laat gaat los te laten. Zoals het begin jaren 80 is, uh, is gebeurd. Met dat die rente gaat stijgen, dan. dan uh, ja, dan zul je zien dat, uh, dat met een dergelijke de 500 miljard. Stel dat de rente naar 10% gaat. is dus dat 50 miljard per jaar in rentelasten. Dat, dat gaat ons nek als dat gaat uh, gebeuren. Ja. Uh, die 28.000 euro. Wie gaat dat betalen? Nou, dat, uh, dat gaan onze kinderen uh, betalen. Onze kleinkinderen hm. betalen. Want het is natuurlijk asociaal om, om nu te veel te bezuinigen. Dat is een, uh, een, een, een enorme sprong in, in, in schuld. Uh, ik heb nog geen rekening gehouden met de inflatie. Je zou dus kunnen zeggen dat de werkelijkheid minder erg is... wegens de inflatie. Maar uh, ja, dat kun je ook... Uh, uh, uh, de volgende kant tegen mij plaatsen. Uh, inflatie is ook weer een vorm van belasting. Mm -hmm. uh, uh, die wordt betaald door de spaarders en de pensionado's. Uh, dus hoe, uh, linksom of rechtsom gaat het toch ten koste... ...van, uh, van uh, de bewerkers of onze kinderen... Die, die, die, die zullen moeten gaan betalen voor zover ze het niet betalen. Nou wegens inflatie gaat het ten koste van de spaarders en de pensionados. Uh, dus de overheid uh, profiteert en uh, de belastingbetaler uh, die, uh, die gaat uh, heel onder lijden. Een ander punt is de garanties die de staat heeft gegeven. We hebben het nu over de staatsschuld gehad, maar de staat maakt niet alleen maar schulden, ze geven ook garanties af, hoorstellingen achterborgstellingen. Niet alleen aan uh, Nederlandse uh, organisaties zoals de Sociale Woningbouw, de Nationalhypotheekgrantie, maar ook uh, ESM, EFSF. waar met name natuurlijk uh, de schulden van Griekenland, uh, uh, daar, daar staat de Nederlandse overheid ook borg uh, voor. Als je het allemaal gaat optellen, kom je op 470 miljard uit. Dan zijn we Target, als target 2 nog vergeten. Is, als, uh, als die rente gaat stijgen, ja dan gaat Griekenland uh, uh, op een gegeven moment toch echt failliet. Hè? Dan, wordt, uh, dan kan die hobby niet meer betaald worden. Mm -hmm. En dan gaan heel veel andere landen in Zuid-Europa ook failliet. Uh, dan gaat, uh, waarschijnlijk gaat Noord-Europa nog failliet. Maar het grappige is dus, als Noord-Europa niet failliet zou gaan... maar Zuid-Europa wel, nou, we hebben ons garant gesteld... Dus uh, als de Zuid-Europese staten niet kunnen betalen, dan, uh, dan gaan de noten, de, gaat de Noord-Europese lastbetaler er dus voor opdraaien. En dus dat, uh, dat is ook iets wat, uh, wat maar weinig commentatoren uh, op deze miljoennota naar voren brengen. Uh, maar die kun je dus wel terugvinden. Maar hoe zou de Libertarische Partij dat oplossen dan? Door de staat failliet te verklaren. De, de staat kan onmogelijk uh, dit vol blijven houden. Dat, dat, er komt vanzelf een moment dat de staat uh, insolvabel wordt en niet meer aan die vliegtuig kan voldoen uh, je kunt dat moment, uh, dat zou je nog kunnen uitstellen door uh, heel veel belasting te heffen maar daar zijn we als Libertarische Partij tegen wil je stoppen met belastingheffen. Op zich is het heel goed mogelijk om justitie en defensie te financieren met, uh, met de aardgasbaten. Als, we ons, als de staat zich zou beperken tot, uh, tot de nachtwakerstaat zoals we die in de 19e eeuw hadden... ...en de tijd dat we, dat we een hele hoge economische groei hadden en de levensverwachting uh, dramatisch uh, steeg... Uh, ...dan zouden we helemaal geen belasting hoeven. Dan zouden de aardgasbaten voldoende zijn. Maar natuurlijk niet, uh, dat is natuurlijk niet zo als je rente gaat betalen op de staatsschuld. Dus de oplossing is, de staat die moet, die moet failliet worden verklaard of die moet de schuldsanering doormaken. Die staatsschuld moet gewoon niet, niet terugbetaald worden. En ook die garantstellingen die Nederland heeft afgegeven, nou die zijn dus afgegeven ten koste van de belastingbetaler. Maar die politici waren helemaal niet bevoegd om die belastingbetaler te binden. Dus ook die garantstellingen, uh, dan kun je hooguit de politici die getekend hebben, die kun je daarvoor verantwoordelijk houden, maar niet de belastingbetaler. Dus dat betekent dat uh, als de LP het voor het zeggen krijgt en de staat failliet gaat en uh, die staatsschuld daarmee verdwijnt en die garantstellingen ook verdwijnen, uh, dan kun je met een schone lijn beginnen. De staat heeft natuurlijk heel veel activa, uh, die kunnen worden verkocht aan de hoogste bieder. Dat geldt voor de wegen en de spoorwegen, de luchtwegen en de kanalen en de rivieren. ...en de dijken en de meren en, en, en, en de gebouwen en de grond, uh, de luchthavens en de, en de, en de, de, de zeehavens. Uh, kan allemaal worden, worden verkocht aan de hoogste bieder. En de opbrengst ja. kunnen we gebruiken om, uh, om de AOW'ers uh, schadeloos te stellen. Uh, die, uh, mensen die AOW hebben opgebouwd, die hun leven lang kaal geplukt zijn... Uh, ...en nu is uh, het zich worden dat ze niet meer... Uh, ...in staat zijn om, uh, oh, om een nieuwe start te maken in het leven, wat jonge mensen nog wel kunnen... ...die kunnen we schadeloos stellen door uh, de opbrengst van de, de verkoop van de boedel uh, aan hen uh, uh, uh, te besteden... ...door die opgebouwde AW-rechten af te kopen. Een, ja, uh, een ja. nieuwe start. zou ik bepleiten als de LP een, een absolute meerderheid zou krijgen. Dat zal in de praktijk helaas niet gaan gebeuren, denk ik in ieder geval niet op uh, korte termijn... Dus de, de, wat, zeer, wat veel waarschijnlijker is, is dat naarmate libertarische ideeën steeds meer invloed krijgen, is dat de staat gedwongen zal worden om subsidies af te schaffen, uitgaven te verlagen, te privatiseren, te dereguleren. Wat, in feite wat in Nieuw-Zeeland is gebeurd. Nieuw-Zeeland was midden jaren 80 in een positie gekomen dat ze, dat ze niet langer de, de, hun schulden konden betalen, ze konden ambtenaarsslaars niet meer betalen. De regering van Nieuw-Zeeland werd daardoor gedwongen, om uh, subsidies af te schaffen en uitgaven te verlagen, ambtenaren te ontslaan. Uh, en om uh, staatsbedrijven te privatiseren. En dat heeft bijzonder goed gewerkt. Nieuw-Zeeland staat nu in de top drie van de meest rijke midden ter wereld. En is ook uh, uit de, de crisis gekomen die, uh, waar ze in zaten in de jaren 70... en de eerste helft van de jaren 80. Uh, dus uh, ook zonder adviesment van de staat kun je dit soort problemen. Uh, uh, ...voor een belangrijk deel oplossen door de staat te verkleinen. Uh, als, uh, stel, stel in het eerste scenario wat je noemde, hè, dat Nederland dan failliet zou zijn... ...maar uh, we zitten ook nog e op een of andere manier gebonden aan die uh, koninklijke familie. Hoe komen we daar vanaf? Nou, daar hoeven we op zich niet vanaf. Alleen ze, ze, ze zullen dan geen macht meer hebben geen geld meer krijgen. Oké. Okay. Dus ze mogen best uh, lintjes blijven knippen naar okay. rekeningen versturen. Als, als mensen daar ze voor willen, voor willen betalen, dan uh, heb ik daar helemaal geen moeite mee. Maar uh, als de LP het voor het zeggen krijgt, hebben ze in ieder geval geen, geen geld meer. Uh, dat ze, dat ze, dat ze, ze krijgen geld meer van de belastingbetaler. En uh, ze hebben ook geen, uh, geen macht meer. Nou, die ze toch al niet zoveel niet zo meer. Maar dat laatste beetje macht, wat er dan eventueel nog zijn, dat, uh, dat, dat, een... uh, dat zullen ze dan ook niet meer hebben. Ze hoeven dan ook geen belasting meer te betalen. Dat is het goede nieuws volgens ze. Ja, dat hoeven ze geloof ik mij toch al niet. Dus, dat is het gewoon geen verbetering, denk ik. Dus, om even af te sluiten, als ze dan bij een winkelcentrum lintjes zullen doorknippen, dan moet dat winkelcentrum even voor hun met de pet rondgaan of zo. Zoiets. Ja, maar dat doen ze toch ook als een Frans Bouwer in Europa of zo? Ja, precies. Dat vind ik wel een goede rol voor de me. familie. Twan, had je nog één ding op te merken voordat we gaan afsluiten? Ik wil nog even opmerken dat, uh, mm -hmm. dat er heel veel uh, belastingverhogingen aan, uh, aankomen. Dat had ik al uh, gezegd, maar nog niet geconcretiseerd. Ik kan er een paar voorbeelden van geven. Uh, belasting op de automobiliteit gaat omhoog met 1 miljard uh, per jaar. Ja, het is nu al zo dat, uh, dat de automobilist uh, wordt, ge wordt geschoren en, en kaal geplukt. Hè? De straat uh, haalt nu al... Uh, ...een kleine 20 miljard per jaar binnen aan belastingautomobiliteit. automobiliteit Terwijl uh, de helft daarvan opgaat aan zaken die helemaal niets met, uh, met de infrastructuur te maken hebben. Dat gaat op aan het subsidiëren van uh, een cursus uh, kutje kleien... ...of een praatgroep van travestieten bij de travestieten. Uh, dan, uh, dan die andere helft, daar gaan, daarvan gaat weer de helft op aan het uh, subsidiëren van het openbaar vervoer. Terwijl het dan nog een oplossing is voor het fileprobleem, waar de blisters dus ook niet aan hecht. Dan nog overblijft... Uh, daarvan gaat de helft op uh, aan het weghalen van, uh, van uh, parkeerplaatsen, het uh, versmallen van uh, wegen, het weghalen van uit uitvoegstroken en invoegstroken. Het creëren van vrije trembaan en busbaan, het aanleggen van drempels. Uh, met andere woorden het vernietigen van infrastructuur om van investeren in infrastructuur. Dus wat er dan daadwerkelijk uh, wordt uitgegeven aan het onderhouden van wegen en heel af en toe nog aan het verbreden van wegen... Dat is, uh, dat is nog maar een achtste van wat de staatswinnen halen aan de automobiliteit. He, dat betekent dus dat uh, de, het spreekwoord dat de automobilist een is, dat is dus niet uh, overdreven. Dat is nog veel erger dan de meeste mensen denken. Uh, en uh, dat wordt nu nog, uh, nog erger, dus er komt nog weer een miljard uh, bij. Verder uh, wordt de hypotheekrenteaftrek aftrek, uh, die wordt beperkt. Het uh, plan is om het maximale drie voor tegen die kan worden afgetrokken vanaf 2014 ieder jaar met een half procentpunt te verlagen. Uh, nou vind ik het op zich prima om de hypotheekrenteaftrek volledig af te schaffen, namelijk door de inkomstenbelasting af te schaffen. Ja. Ja. Als je geen inkomsten hebt, heb je ook hypotheekrente hypotheekrenteaftrek meer. Dat zou een uitstekende oplossing zijn, dat zou ook erg goed zijn voor de economische groei, dan zouden we heel snel uit de crisis raken Als we dat zouden doen. Uh, als een staat uh, haar uitgavenpatroon zou terugbrengen naar het niveau van 2007, dan zou dat zo'n uh, zo enorme besparing zijn dat de hele inkomstenlast wordt afgeschaft en dat er nog geld overblijft om de uh, rotstenskort te verkleinen. Dus op zich is dat best uh, doen met een beetje politieke wil. Landen die het heel erg goed doen in Europa, uh, dat zijn uh, Monaco en Andorra, landen die geen inkomstenbelasting hebben, dat zijn, uh, die behoort tot de rijkste landen van, van, van de wereld. Ja. Uh, ik had eerder al even het vorm van Dubai gegeven, land waar niet alleen een inkomstenbelasting wordt, wordt gegeven, maar waar, waar überhaupt nauwelijks belasting wordt gegeven. En wat nu ook uh, wat, wat het een rijkste land ter wereld is, is geworden. Uh, dus uh, uh, dat zou een uitstekende oplossing zijn en dan hebben we die hele hypotheekrente-aftrek dus niet meer nodig. Maar dat is niet wat er gaat gebeuren. De blijft gewoon bestaan. Deze aftrekpost die wordt uh, beperkt. En dat betekent dus gewoon een belastingverhoging. Nou, verder zou er best iets voor te zeggen zijn om die tekenen af te schaffen. Als de opbrengst daarvan ook volledig teruggaat naar de belastingbetaler In vorm van het verlagen van, uh, van de inkomstbelasting. Maar ook ja. dat gebeurt niet. Ja. Nee. Uh, het, gaat, uh, het gaat de bodemloze put van de staatskas uh, in. Verder komt er een verhuurdersheffing. Dus uh, de, de woningbouwcorporaties die worden gedwongen om. ...huren te verhogen afhankelijk van het inkomen van de huurder. Dus de huurder die heeft geen privacy meer. De, de woningvereniging kan opvragen wat het inkomen is van de huurder. En, uh, en vervolgens moet de woningvereniging de huur verhogen. En hoe hoger je inkomen, hoe ver de huur wordt verhoogd. En dat geld dat gaat naar de staat in de vorm van een verhuurdersheffing. Uh, Onder van het bestrijden van het scheefwonen. Ik, ik vind het allemaal heel erg klinken, maar goed, we waren begonnen met goede nieuws en nu eindigen met slechte nieuws. Ja, dan uh, begrijpelijk voor een simpel mens als mij, maar... Uh, Twan, wat geef je over het algemeen, wat voor cijfer geef je aan uh, deze hele, uh, ja, het hele verhaal? Wat voor cijfer geef ik? Ja, kijk, uh, dat is een moeilijke vraag, want dat is natuurlijk uh, uh, dramatisch slecht, wat, uh, wat het, het beleid van de Nederlandse, Nederlandse regering. Uh, maar het kan altijd nog erger. Ja, Ik vertelde scene. eerder dat uh, de Fraser Institute, uh, waar uh, zo'n 160 landen worden onderzocht naar het niveau van de economische vrijheid. En Nederland mm -hmm. is gezakt op die ranglijst van de, van de top 10 naar de 30ste plaats. Mm -hmm. Dus dat is een dramatische verslechtering. En dit, dit, uh, dit kabinet uh, doet, daar, uh, doet daar weer een uh, schepje bovenop. Uh, maar er zijn dus ook nog steeds 130 landen waar het nog erger is dan in Nederland. Ja. Maar denk je dat we uh, do door deze cijfers nog erger gaan zakken? Uh, dat zou me niet verbazen. Dat hangt natuurlijk ook af ja. van de andere landen. doen. Ja, ja, ja. Maar uh, laten we zo zeggen dat we zijn gezakt naar de dertigste plaats. Dat hm. komt niet alleen maar omdat andere landen uh, hun, hun niveau van de economische vrijheid nou zo sterk vergroot hebben... Dat komt toch wel omdat het niveau van economische vrijheid in Nederland sterk verlaagd is door het uh, beleid van de overheid van de laatste tien, uh, tien jaar. Met name hoe ze de crisis uh, hebben aangepakt. Mm -hmm. uh, uh, een, een crisis los je op door de overheid te verkrijgen, de uitgaven te verlagen. Dat is ook uh, in de Verenigde Staten uh, gebeurd begin jaren twintig toen daar een uh, sterke economische crisis was. Die was een no time meer voorbij want de Amerikaanse overheid toen nog... Besloten om de uitgaven te verlagen, de overheid in te krimpen. Uh, maar men heeft exact het tegenovergestelde gedaan: de staatsuitgaven zijn dramatisch uh, gestegen, de staatsschuld is, uh, is, uh, is uh, dramatisch uh, gestegen en uh, ja. Dat uh, is natuurlijk een deel van de verklaring waarom wij zo uh, uh, gedaald zijn op die wereldranglijst. Dus als je het bekijkt in absolute zin, dan zou je dus kunnen zeggen: Nou, er zijn nog steeds 130 landen op de lijst waar het nog slechter is. Dus zo slecht doen wij het nog niet. Uh -huh. uh, uh, maar als je het uh, bekijkt in relatieve zin, we, zak, we zijn gezakt naar de 30e plaats en we gaan verder, waarschijnlijk nog verder zakken. Dan is dat dus een dramatische verslechtering. Ja. En uh, je kunt er ook de, op een andere manier een absolute zin naar kijken. Uh, namelijk, Nederland is ziek. Ja. En het is waar dat er 130 landen zijn die nog zieker zijn. Maar dat is geen reden om een feestje te geven of om onszelf de borst te kloppen. Wat ja. wij moeten willen is een gezond land. En uh, dat betekent dat we uh, de overheid dramatisch moeten verkleinen. Uh, ik weet niet of Kim en Daniel nog iets te zeggen hebben voor dat we afsluiten. Ik uh, wil nou. jullie allemaal bedanken. Ja. Voor, het, uh, voor de uitwisseling. Ik wil Twan in ieder geval hartelijk bedanken voor zijn tijd. Ja. En van president. Dan uh, zullen we nu een eindje eraan brouwen. Uh, ik dank jullie allemaal hartelijk. En uh, ja dan komt nu alleen nog maar uh, de Libertarische Agenda. Ja, dames en heren. En dan nu de agenda. Want wat is er allemaal te beleven hier in het land? Er is een uh, libertarische uh, borrel in uh, café The Guardian in Utrecht op uh, 25 september. En dat is uh, ja, achter Centraal Station. Het is op een woensdag. Het begint om half negen en het eindigt uh, ja, meestal wanneer de laatste trein vertrekt. En dan is er op. Uh, Zaterdag 28 september een algemene ledenvergadering. En dat is in het oude Tolhuis in Utrecht. Op 1 oktober is er een LP-bijeenkomst in Den Haag op landgoed Marlot En dat begint om half 9. In Leeuwarden is er op 2 oktober een libertarische borrel in Café De Rus. En dat begint ook meestal half 9. Op 8 oktober is er een bijeenkomst in Maastricht in Café Forum in uh, Maastricht en dat is allemaal op 8 uh, oktober en Dat zal ook wel om half negen beginnen wat er meestal om vier uur begint dat is uh, Café Mandeville in Café Den Engel in Almere en dat is op uh, 12 oktober en dan zal er op uh, 30 oktober weer een uh, libertarische bijeenkomst zijn in Café de Guardian. Dat is gewoon 30 oktober. Wees erbij, u kunt er meer over lezen. ...op de website van de Libertarische Partij. Ik wens je allemaal nog een hele fijne week.